Met de Italiaanse premier Meloni heeft uitgehaald naar betogers tegen de winterspelen. Ze spreekt van de vijanden van Italië. De demonstranten raakten gisteravond slaags met de politie. Er werden fakkels, rookbommen en vuurwerk afgestoken. Mensen demonstreerden onder meer tegen de kosten van de spelen... en tegen de aanwezigheid van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. In Japan lijkt de regeringscoalitie van de ultraconservatieve premier Takaichi de grote winnaar te zijn van de parlementsverkiezingen. Volgens een eerste exit poll kan de coalitie rekenen op ongeveer twee derde van de zetels. Ondanks schandalen is de partij van Takaichi razend populair bij jongeren. In Groot-Brittannië is een naaste medewerker van premier Starmer opgestapt. Het gaat om zijn chefstaf Morgan McSweeney. Die had aangedrongen op de benoeming van Pieter Mendelssohn tot ambassadeur in de VS. Terwijl die nauwe contacten had met zededelinquent Jeffrey Epstein. McSweeney noemt Mendelssohn's aanstelling nu verkeerd en stopt daarom dus. De benoeming van Mendelssohn leidde tot veel kritiek in het Verenigd Koninkrijk... onder meer op premier Starmer. In de Eredivisie hebben AZ en Ajax gelijk gespeeld. Het werd in Alkmaar 1-1. Ajax maakte de gelijkmaker diep in blessuretijd. Telstar deed precies hetzelfde bij Go Ahead Eagles. Ook die wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen donderdag speelden Telstar en Go Ahead al tegen elkaar in het bekertoernooi. Toen won Telstar. Eerder vanmiddag won Feyenoord met 1-0 bij FC Utrecht. Daardoor staan de Rotterdammers nu weer tweede. Utrecht heeft sinds begin november geen competitiewedstrijd meer gewonnen. Het weer. Alleen in het westen en zuidwesten schijnt nog de zon. In het noordwesten geldt code geel vanwege dichte mist. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen eerst mistig, later op veel plekken zon. Maar in het noorden blijft het grijs bij 3 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 geweest voor de gemeente Bloemendaal. De provincie wil dat de gemeente de bouw van de chalets op camping Vogelzang blokkeert, waarvoor de gemeente eerder vergunning heeft verleend. Zo staat in een brief die de gemeente deze week ontving. Een opmerkelijke stap van de provincie, omdat de gemeente Bloemendaal november vorig jaar na Langtobbe juist wel die vergunning heeft verleend voor de bouw van die vakantiewoningen. En er staan inmiddels al 18 van die vakantiebungeloos op kampeertermijn uh, kampeerterrein uh, Marina Park Bloemendaal, zoals Camping Vogelenzang nu heet. Goed nieuws is dit uiteindelijk voor Marianne Bakker. Zij heeft een caravan op de camping en is bestuurder van de BKVO, de vereniging van campinghuurders in Vogelenzang. Marianne, goedemiddag. Hallo, hi. Ja, bovenal de vraag, was je verbaasd, verrast, opgelucht, alles tegelijk toen je dit hoorde? Uh, nou, blij eigenlijk, denk ik het woord. Ja. Uh, elk een beetje verrast, omdat wij uh, dachten... Uh, wanneer gebeurt dit nou? En dan gebeurt het uiteindelijk toch, want wij wisten eigenlijk al dat dit de regels waren. Wij hebben de provincie en de gemeente daar ook al best wel vaak op gewezen. We hebben ze gevraagd preventief te handhaven, Al maanden geleden in de zomer... met exact dezezelfde redenering. Uh, daar kregen we niet zo heel veel directe respons op. Wel een luisterend oor, maar geen directe respons. Maar nu uh, ja, lijkt toch het lichtje te zijn uh, aangegaan uh, bij de provincie. En daar zijn we natuurlijk ja, vooral blij mee. Maar, maar ho hoezo of waarom denk jij, hè? want uiteindelijk is het toch een beetje ja, koffiedik kijken. Waarom is dan ja. het lichtje bij de provincie aangegaan en niet bij de gemeente? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Uh, kijk, het is natuurlijk een uh, gemeentelijke bevoegdheid. Maar aan de andere kant is het bijzonder provinciaal landschap. Dus de provincie heeft er wel degelijk uh, wat over te zeggen. Uh, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, de gemeente iets meer onder druk staat. Directe druk van partijen. Maar dat, daar, dat is uh, koffiedik kijken natuurlijk. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat misschien ook een rol speelt. En wij waren eigenlijk ook best wel. Verbaasd en enorm teleurgesteld dat uh, de gemeente wel die vergunningen heeft gegeven. Um, omdat eigenlijk de gemeente van begin af aan ook op het standpunt stond dat het niet kon. En eigenlijk nog steeds staat. Maar ze hebben een soort omweggetje gevonden om die vergunningen toch te geven. Uh, dus dat vonden wij eigenlijk uh, nog uh, verbazingwekkender. En ook best wel enorm teleurstellend. Um, ja, dat was uh, in november zo. Ja, want camping Vogelenzang uh, is heel veel in het nieuws geweest um, de afgelopen maanden, vooral ook hierom. Uh, inmiddels heet het dus Marineparken Bloemendaal. Um, nou, vergeet niet. Wacht even. Ja? Residentie Bloemendaal, hè. Niet vergeten. Wacht, Marineparken Residentie Bloemendaal. Bloemendaal. Ja. Oh, oké. Okay. Daar hechten ze volgens mij aan. Oh, oké. Oh, oké, okay. ja. um, okay. Marina Parken, residentie Bloemendaal. Ik ga het ook bijna cursief schrijven met van die hele mooie krullen en cirkels in de letters. Ja. Ja. Ja. Um, ja. Maar ik ga even terug naar campingvogelenzang. Want zo ken jij het, zo is het ooit begonnen. Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Kan, kan jij het kort een beetje lekker visueel omschrijven? Zeker, dat kan ik denk ik wel. Nou, hoe het was, zal ik mee beginnen. Het is een soort lommerrijke uh, natuur. Camping. Er is heel veel groen en mensen staan daar al generaties lang met hun caravan, uh, kleine caravan, grote caravan, veel bloemen, weinig bloemen, uh, veel in de tuin, weinig in de tuin. Uh, maar het is vooral heel erg groen, rustig, heel veel water tussendoor, singels, bomen, uh, enorm veel historische eiken. Het ligt aan Natura 2000 gebied, want het ligt natuurlijk aan de waterlijnduinen en aan het landschap... Uh, landgoedvogelenzang. Uh, dus het ligt echt prachtig. En, uh, en iedereen gaat daar een beetje zijn gangetje. Het is iets waar al decennia lang gezinnen komen. Waar je, je kinderen leren fietsen. Waar je kleinkinderen leren fietsen. Ik kom er nu ook met mijn kleinkind. En, ja, en die is daar vrij. Die kan daar uh, vrij met zijn bal uh, en zijn fietsje uh, op stap gaan. Dat is een beetje de historie hoe je het voor je moet zien. Want kijk... Uh, mensen wonen in een grote stad. Ik woon ook in een grote stad. Mensen wonen in een stad, zitten opgesloten. Uh, groen is altijd... Een camping is altijd een soort ontsnapping geweest... voor gewone mensen. Om gewoon ook in het weekend en in de vakantie... een beetje uh, lucht en ruimte om je heen te hebben. En een beetje groen om je heen te hebben. Ja. Nou, dan eventjes... Tjeet, vast voorwaarts naar nu. Uh, ja, nu zijn er... Uh, de eerste veldjes die zijn... Omgegraven, ja, lijkt wel een uh, het lijkt wel een, een, een, een, een, een, ja, een gebiedje herkent het eigenlijk niet meer terug. Er zijn graafmachines, er wordt mega in de grond gegraven. En een, is historische grond, hè? dat zijn historische duinballen. En ja, er worden uh, uh, ja, op de site noemen ze het vakantiefila's, uh, worden er ingezet, maar voor de rechter noemen ze het kampeermiddelen. Dus het is een heel. Uh, uh, dat is de truc die deze investeerders altijd overal gebruiken. Uh, want, want, ja, wat dan wat maakt dan het in. verschil? Is het, het is grappig, want ik had een reactie van hun gekregen... en toen hadden ze het over campingmiddelen. Nou, ik denk dan ja. aan een parasol en een gaststelletje. Dat is precies, ja, precies, maar dat is, dat is zeg maar... Uh, maar waarom werkt mazen, dat dan? Dat zijn, de, dat zijn de mazen in de wet waar zij heel goed gebruik van maken. Daar zijn zij gewoon heel erg goed in. Omdat kampeermiddelen niet echt... Omschreven staan, Omschreven Maar wij hebben natuurlijk gewoon een caravan of een staakcaravan. Ja, die staat op wielen op de grond die, die, waar niks aan gebeurt. In die grond gebeurt niks. Dus je kan gewoon onder onze caravan kijken, zeg maar. En zij maken prefab huisjes. Die is eigenlijk net als een woonwijk, maar dan met prefab woningen. En die zetten ze, uh, ja, zij zeggen 30 centimeter in de grond. Dat lijkt meer een half meter, maar anyway, ze zetten hem in de grond eerst. ...hogen ze die grond ook op met een soort puingranulaat. Dus er blijft niks van die natuurlijke grond over. En heel dicht op elkaar. En dan staan er gewoon eenvormige ja, vakantievilla's in de grond. Zo moet je het voor je zien. En uh, van de natuur of ruimte of gewone mensen... Uh, ...kan je niet veel meer terugvinden. Want uh, niet alleen is het nu gewoon een camping... Uh, ...waar mensen uh, een plekje huren per jaar. Nee, het wordt nu... Een soort semi-woonwijk, zeg maar... waar mensen een kavel kopen. Ze kopen hun kavel voor een tonnetje... of vier, vijf, zes staan ze te koop. Dus, uh, en dan met zo'n vakantievilla erop. Ja, dat is natuurlijk... Ja, ik weet niet of jij daar, wel, uh, daar iets uh, kan betalen... maar ik kan dat niet betalen. En de meeste gewone mensen kunnen het niet betalen. En daar is het ook eigenlijk niet voor, volgens mij. Het is vooral bedoeld voor mensen die daarin willen investeren... en daar rendement uit willen halen. Maar goed... Uh, daar ga ik niet over. Het is, dat is hun verdienmodel. En daarom willen ze dit. Maar, uh, maar, ze heel goed geld verdienen. Ja, maar wat jij heel duidelijk zegt. En dat is iets wat je al veel uh, langer hoort. Want dit is niet de eerste of de enige camping. Die uh, nee, verrompotiseert. Nee. Zoals gezegd. We hebben in Zandvoort hebben we dan een heleboel. Uh, wat ja. vroeger een camping was. en ja. uh, Ook heel veel om te doen. Um, mm -hmm. Dus het feit dat dit een, een tendens is. Uh, waarbij eigenlijk de conclusie is, als ik jou ook zo hoor... is dat het idee dat vroeger hè, de mensen die in de stad klein wonen... De, uh, je zei het zelf, de gewone mens... Um, dan de mogelijkheid heeft om ook buiten te zijn, ook een plekje te hebben... dat het juist voor deze mensen straks niet meer haalbaar is. Nee, absoluut niet meer haalbaar. Ja. En het is ook, het is, dat is gewoon ook echt heel erg moeilijk. Dat is ook niet meer haalbaar. En, en, uh, aan de andere je kant, voelt je heel machteloos, zeg maar. Je voelt ja. je echt een beetje vermurfd tussen de systemen, want je zou willen dat ook overheden zeg maar, hier tegenop staan. Uh, want uh, ook uh, de, er zijn investeerders vanuit de hele wereld, andere parken worden door bijvoorbeeld Blackrock of zo overgekocht. Uh, dus het zijn internationale investeerders die, met, die er met al onze lucht en ruimte en groen en mooie plekken van doorgaan En die te gelden maken, zeg maar. En daar waar wij normaal nog, als normale mensen ergens konden zwemmen... of ergens in het groen konden zijn, of ergens konden zitten... of picknicken, of whatever... Um, die grond wordt allemaal, om het even plat te zeggen, verpast... aan investeerders. En die uh, zorgen ervoor dat alleen nog maar andere investeerders daar terecht kunnen. En niet wij. Maar uiteindelijk is de gemeente, die heeft hen ja. die vergunning verleend, hè? Dus... Ja. Ja, en daar zijn we ook zo teleurgesteld over, ja. dat de gemeente uiteindelijk toch over staf gaat. Ja, die staat waarschijnlijk toch ook onder flinke druk, want vergeet niet, dit zijn hele machtige partijen. Ja. Dus uh, ik denk dat de gemeente ook een beetje druk voelt van ja, wellicht als die partij het uiteindelijk niet mee eens is, gaat die procederen. Ik weet het niet, maar zo'n zo proces kan natuurlijk jaren duren en veel geld kosten. Ja. Uh, wat maar... voor zo'n partij totaal geen probleem is, maar ja. voor een gemeente natuurlijk wel. Dus ik kan me ook voorstellen dat daar een soort druk gevoeld wordt, maar goed ik kan niet in hun uh, gedachten kijken nee, maar zo, hè, misschien uh, je zegt de partij is machtig, maar kennelijk niet machtig genoeg, want de gemeente heeft uh, de provincie heeft er nu wel een stokje voor gesto gestoken nou ja. zei de ja. eigenaar uh, Jos Angelier, of een van de eigenaren van uh, ja. het park residentie, laat ik het even laat ik even me mooi meegaan, <laughs> hè, laat ik het ja. goed doen ja. die zegt, uh, voor handhaving van plaatsgebonden kampeermiddelen daar is het woord, hoeven we niet bang te zijn want de gemeente is hier het bevoegd gezag en niet de provincie. Ja. En de gemeente heeft ons al zwart op wit laten weten... dat zij niet tot handhaving zou overgaan. Ja. Zang bla bla bla, et cetera, et cetera. Ja. Maar, hoe denk jij dat dit afloopt? He, hebben zij ja, een punt? Ik heb geen idee. Maar kijk, het geeft ons wel hoop... Uh, dat de provincie dit echt zegt. Want die, die gaan natuurlijk ook niet over één nacht ijs... Uh, maar ja, ik neem aan dat andere partijen ook nu zullen denken uh, van wat zullen we hiermee doen. En Het laatste woord zal niet gezegd zijn, denk ik. Ja. Uh, maar goed, dat weet ik, dat weet ik niet. Uh, maar het geeft ons wel... Dit, dit is precies waar wij al best wel uh, nu lang voor strijden. En uh, soms heb je het gevoel van we worden totaal vermorzeld tussen die systemen. Uh, je hebt echt het gevoel dat je nergens meer invloed op kunt hebben, want het gaat ook zoveel over geld... en kan je wel een advocaat betalen en zo. Ja. En, en dat kunnen wij natuurlijk niet oneindig. Dus, ja. dus, dus je voelt je ook onmachtig. En dan is het wel een heel fijn gevoel dat die provincie uiteindelijk wel... Um, ons daarin steunt, in wat wij al de hele tijd uh, gezegd hebben eigenlijk. Ja. Uh, de uh, uh, gemeente heeft nog niet gereageerd, uh, bij meerdere nee. media nog niet. Want we hebben volgens mij inmiddels allemaal vragen gesteld. Ja. Ik denk dat zij ook niet over één nacht ijs gaan voordat ze hierop reageren. Want het is natuurlijk wat dat je de, de provincie ja, eigenlijk figuurlijk gezien op het matje roept. Um, ik mm. ben heel benieuwd hoe dit afloopt, maar ik denk dat jullie nog veel meer benieuwd zijn. Of dit straks, ja. Uh, ja, hoe dit... Zeker. Ik de zijn de... heel benieuwd. Het wordt weer een hele bijzondere zomer, denk ik. Ja. Ja, ja. Marianne Bakker, eh, dank je wel voor je toelichting. Geen dank, graag gedaan. Regio Radio, een programma van Harlem 105 en ZFM Zandvoort. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you.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 Daar is heel lang over gesproken en we hebben in een aantal jaren geleden de erfpacht opgezegd was in erfpad uitgegeven. De eigenaar van de opstallen is toen gevraagd om het, om het weg te halen, dat stond ook in het contract. En ja, daar is discussie over geweest en we hebben uiteindelijk een juridische procedure moeten voeren om dat voor elkaar te krijgen. Binnen een jaar moet dit weg zijn, moet de bak die er nog in zit schoon worden opgeleverd. We hebben dit echt nodig en we willen graag de regie houden op, op onze eigen gemeente natuurlijk.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 Ja, goeie. ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We hadden gisteren al een een klein voorgesprekje. Uh, jij hebt in die periode heb jij gewerkt bij het uh, dolfinarium. Klopt dat? Ja, ik ben, ben daar uh, zeg vanaf mijn achttiende uh, zo'n beetje ben ik daar begonnen en ik heb daar zo'n beetje vier vijf jaar gewerkt tot, uh, tot het faillissement. Oké. Okay. Dus zijn zeg maar, de laatste vier vijf jaar. Uh, ja, ja. Tot 88. Ja, ik heb gewerkt met uh, met John Slotemaker. John maken. dat was de dolfijnentrainer, zeg maar. Ja, dat was eigenlijk de, de hoofdtrainer en naderhand de eigenaar. Oh, Oké. Okay. Hij, hij heeft het toen ook overgenomen van, uh, van Speerstra, de schoonzoon van Bouwers. Oh. Daar was het van Aha. en uh, daar heeft hij het weer van gekocht.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 Nou, dat kan je natuurlijk niet, in je huur alles gaat doen. Nee, ja, nee, maar, uh, nee. Had ik best wel wat problemen mee gehad, ja. uiteindelijk. En die John ja, een die die slootmaak? je wilt dat die beesten blijven. Nee, dat kan niet. me voorstellen. Die leeft nog, trouwens nog niet, die, uh, of is die overleden? Die, Sorry? Die Sean. Uh, die John? trainer? Hey, dat weet ik eigenlijk niet. Dus. Weet je niet, nee, nee. nee. Hij was met een Spaanse vrouw getrouwd. Nee. had uh, drie, drie kinderen, We waren toen heel jong, hele. Ongelooflijke knappe dochters had hij. Oké, okay, dat is wel. Nou, dat is uh, wat je wil maar hele, Ja, heel jong hè. dus het klinkt raar als ik het zeg. Het nee. Moet je, uh, wat je nee, ja, ja, nee. Maar zo bedoelde ik dat niet. Nee, begrijp ik, begrijp ik. ik. Maar dat waren echt hele knappe. Knap, ja, uh, ja. En daarna ben jij naar, eigenlijk uh, naar, naar de Kilmer gegaan ja, hè, de golfbaan. Voor, uh, destijds, uh, volgens mij met al je broers, die hebben er allemaal uh, gewerkt ja, volgens mij. In de vaste de renta, huis. Ja, die hebben geholpen met Diffette en Kalingover. Ja, kalen, ja. Over. ja ik heb ja, ik heb wel een een, ja, best een beetje bewogen leven gehad. nee ja, ik kan het me uh, voorstellen. Heb je nog een beetje, beetje gekeken wat er nou daarna moet gebeurde met het Dolphirama? Ja, ik, volgens mij is het, uh, het is een, een soort skate iets geweest. Ja, volgens mij is het skate. ja ze wilden een automuseum vestigen ook in het begin. Ja, dat is, en ze hebben ook een lasershow daar gehad. Oh, een lasershow, ja, ja. Ja, ja. ja dat hebben ze ook nog. Ja, en, en het wordt nog een hennepkwekerij in 2012. Ja, dat maar... ook nog <laughs> Maar daar was jij niet bij betrokken, nee, toch? Nee. Ik denk dat dat de meeste opbrengst heeft. Als ik heel eerlijk Maar ja, het, het, je bent het bij me eens dat het op, op een gegeven moment wel klaar is. Dat het gebouw wel plat moet, hè? Om uh, ja, nou, wat nieuwe dingen te maken daar. Ja, natuurlijk. Ja, dat ja. kan haast niet anders, natuurlijk. De, de, het zat altijd een groot plein boven, hè? Ja. Dus dat de beroemde plein waar je... Ja, ja, ja, ja, plein en eigenlijk, en eigenlijk de ondergrondse garage. En ja. Dat zat ernaast. Ja. Ja. Zo werd ja. onze fiets ook aangevoerd aan, aan de achterkant in de garage. Oké. Okay. Zo werd dat binnengebracht. Ja, het is wel een bijzonder gebouw. Hoor. Ik bedoel, ja, het is zeker een bijzonder nou, als gebouw, als gebouw, maar ja... Als ik, terug, als ik terug ga denken en voor die tijd, en dat Bouwens dat liet maken, in Zandvoort, ah. zo iets, het was, het was ja. wel heel speciaal. ja. Heb jij, die, heb jij die Hordo nog meegemaakt? Want op een gegeven moment ging het ja. bouwersconcert uh, ja. ja. failliet, hè? Volker. En uh, die Hordo die uh, kwam... Heb je die nog meegemaakt, of niet? Ja, die heb ik meegemaakt. Die Fantastisch. Hele aparte man. Hele aparte man, hè, ja. Hij zou hier de Olympische ja. Spelen ja. inhalen, hè? Dat was wel ja. grappig, ja. Hij had alles verbouwen, want <laughs> hij had boven dat uh, penthouse.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 meegedaan met uh, met met die overname en mm Hij -hmm. uh, was, was voor de voor de dof drama niet slecht.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 We hebben daar ook wel biologen gehad. Die natuurlijk uh, allerlei uh. studies deden. En het was ook heel leuk dat er hele mooie zee kwamen naar de hand. Ja. Die werden daar natuurlijk geen gezien. Ja. Het was best een bijzonder gebouw. Absoluut. Ik heb er met het mannenkoor nog een uh, concert ge gehad. En jij, We hebben ja, daar opgetreden ja, ja, met het en... van het mannenkoor. <laughs> in het begin. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, jaren tachtig. Dat was wel ja, leuk. Jezelf, natuurlijk, ik ben natuurlijk een beetje in mijn jeugd natuurlijk heb ik ook bodybuilding gedaan. Uh -huh. En uh, er is ook een hele grote bodybuilding show geweest. Dat was ook zo okay, geweest. Ah, ik ga echt, dus op het podium waar wij normaal altijd opdraden. Ja? Enfin, nou, dat stonden toen die bodybuilds. Ja, ja, geweldig. Muntje vol ja? Ja, vol. ja, mooi hè? Ja, muntje vol. Ja, dat is een mooie herinneringen natuurlijk. Ik? Ja, ik heb, ik heb er nog een poster van. Dus van door okay. van er ah. de poster staan. En dan, ik Grappig. Sta in een pose. Ah. En dan met de met een aantal aan de uh, boven. Ja. ja. Nou, ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. Uh, nou ja, als het goed is, is het binnen een jaar uh, plat. Nou, ik ga er nog wel een keer kijken. Want... Ja, je moet er zeker nog een keer je kijken. Bent... Maar ja, ik, ik, ik, heb je uh, Jan, Jan de Kloet, de wethouder, gehoord? Net? Nee. Oh, die, die had een inleidend ja, stukje. Ja, het gaat nu echt plat. En uh, ja, het gaat plat, maar hij, uh, hij zei, we gaan niet naar binnen, want er is nog asbest en dingen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat je wel even een keer... Uh, ja, ik wil het niet een... afslopen. Dick, mag ik jou heel hartelijk danken. Ik vond het leuk om even met je gesproken te hebben. Graag gedaan. En uh, nou ja, ik hoop dat je nog een keer kunt uh, kijken... voor het, het plas Ja, doen. En uh, heel goed weekend, Dick. Ja, dankjewel. Oké, okay, tot ziens. Ja. Hoi, hoi. Ja. Regio Radio. Informatie uit jouw regio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. 21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 What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw it all. You didn't I hear it, it. You didn't saw see it. You Don't won't see, see nothing. nothing no one, one Never in, in your life. life. You never I heard it. How said it all seems me. without any proof. You didn't I hear it. it. You didn't I see it. it. it. You, you never know. heard it. Not a word it. of it.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 Reason to be over optimistic, but somehow, when you smile, I could brave bad weather. Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat Zandvoort transformeerde van Vissersdorp naar Badplaats. De boulevard, de tientallen strandtenten met de bijbehorende strandfeesten. We weten niet beter dan Zandvoort een van de meest populaire kustplaatsen van Nederland is. Speciaal voor dit heugelijke jubileum stelde historicus Koen Marijt een boek samen... waarin hij onderzoek doet naar de ontstaansgeschiedenis van Zandvoort. Van Vissersdorp naar Badplaats. Koen, wat was de aanleiding... Of aanleidingen in dit geval? Ja, uh, dat zijn er, dat zijn er uh, meerdere geweest. Uh, vijf commissarissen uit, de, uit Haarlem en Amsterdam, uh, ja, je kan wel zeggen vijf notabelen, die hadden het plan opgevat uh, in 1825 om een uh, straatweg aan te leggen richting Zandvoort en om daar een badhuis op te richten. En dat deden zij uh, enerzijds om de inwoners van Haarlem de gelegenheid te bieden om uh, in dat badhuis ja, aan de gezondheid te werken. De gezonde, zeewer, uh, gezonde werking van het zeewater. En aan de andere kant dachten ze ook: van nou, als wij uh, die straatweg aanleggen, als we het badhuis daar oprichten. dan zou het heel goed kunnen zijn dat het armlastig Zandvoort. Want Zandvoort was in die tijd echt armlastig. dat het het uh, ja, economisch beter gaat doen. En dat was eigenlijk een van de drijfveren geweest, een van de aanleidingen waardoor uiteindelijk in 1826 de straatweg daadwerkelijk is aangelegd. Dat hebben ze dus heel scherp gezien in 1826. Zeker, ja zeker. Ja. En uh, de heren, vijf, die vijf commissarissen die kenden elkaar onderling al heel goed. Uh, vier van de vijf die kenden elkaar ook van de Haarlemse Sociëteit Trouw moet blijken. En ja, ze zaten in allerlei clubjes, ze kenden elkaar door en door zou je kunnen zeggen. En ze hadden dus echt op dat, ja, in mijn ogen dat nobele voornemen om te proberen om de Zandvoort toch ja, grotendeels uit het slot te halen. Ja, en, en, en duidelijk met succes. Waarin zie je nog dat Zandvoort van origine een vissersdorp was? Hoe, hoe we dat nu nog zien? Ja, zijn er bijvoorbeeld bepaalde elementen of in het straatbeeld of... Ja, sowieso, sowieso de uh, verschillende straatnamen die natuurlijk nog uh, uh, verwijzen naar uh, de oude visserij. Uh, maar eigenlijk zie je, en dat is een ontwikkeling niet alleen voor Zandvoort, maar bijvoorbeeld ook voor andere Noordzeebadplaatsen aan de Nederlandse kust, is dat met de komst van het toerisme, het badtoerisme en later kusttoerisme, dat die transformatie eigenlijk uh, in zoverre plaats neemt dat er weinig over is gebleven vandaag de dag nog van de. Ja, van oorsprong oude visserij. Uh, om een voorbeeld te noemen, vroeger had je heel veel uh, bomschuiten, een bepaald type visserschip wat op de, op de op het strand lag. Je had verschillende uh, touwslagerijen. Uh, nou, eigenlijk allerlei nijverheden waarmee dus uh, ja, werd aangetoond dat er aan visserij werd gedaan. En door het opkomend toerisme, ook de teloorgang van de visserij, bepaald type visserij aan het einde van de 19e eeuw, is dat in bepaalde badplaatsen, waaronder Zandvoort, dus eigenlijk niet meer, niet meer echt terug te herleiden. Ik, ik, ik koppel nog even terug naar het eerste gedeelte van je, van je antwoord. Welke straatnamen doen, brengen ons nog terug naar die tijd? Oeh, dat durf ik zo uit mijn hoofd. Er uh, schiet er niet eentje in mijn, uh, in mijn hoofd. Um, maar wat je wel bijvoorbeeld ziet is dat uh, straatnamen aan zich al een, uh, ja, een heel goed uh, beeld geven van het feit wat er heeft uh, gestaan. Of wat er heeft plaatsgevonden of doet denken aan de geschiedenis. En om in ieder geval een mooi bruggetje te maken is bijvoorbeeld uh, het Padhuisplein. Uh, dat kennen we vandaag de dag in Zandvoort als een plek... ...waar in het verleden het welbekende badhuis heeft gestaan. En dat badhuis is dus ook de plek waar wij uh, naar onderzoek naar hebben gedaan. Je gaf heel mooi al aan, hè? Koen heeft onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis. En ik wil ook graag de, bij deze gelegenheid gebruik maken... ...om aan te geven dat ik dat gelukkig niet alleen heb gedaan... ...maar ook met een aantal hele kundige uh, inwoners uit Zandvoort zelf. Ja, maar, maar geef dan eens een voorbeeld. Zijn dat dan mensen die een bepaalde expertise hebben... Zeker, ja, sorry, ja, uh, ja bijvoorbeeld uh, Arie Koper, uh, wel bekend natuurlijk van het uh, genootschap, uh, Hans Konijn, Volkert Bloemen, maar bijvoorbeeld ook uh, kunsthistorica Anne Marion Sens, echte lokale inwoners die met hun kennis en kunde mij ondersteund hebben om het onderzoek uiteindelijk, uh, ja, zover te krijgen dat we uiteindelijk daar een boek van hebben kunnen maken. En dat is het mooie denk ik aan de samenwerking zoals we die met elkaar hebben uh, zijn aangegaan. Dat je ziet dat uh, ik heb enigszins uh, wat verstand van de ontwikkeling van Nederlandse badplaatsen. Noordwijk is daar een van en nu is Zandvoort daarbij gekomen. Maar echt van de lokale Zandvoortse geschiedenis wist ik tot voor kort eigenlijk heel weinig. En dan zie je dat je als je een samenwerking aangaat met de lokale deskundigen dat je uiteindelijk dan uh, best wel ver kan komen. Ja. En je, je hebt veel research gedaan om het boek te schrijven en dus ook heel veel samengewerkt met mensen die daar veel dieper in, in Zandvoort specifiek zitten. Wat viel jou het meest op? Je bent historicus, dus je, je weet veel, dit is je expertise. Maar juist over Zandvoort, wat vond jij verrassend of opvallend? Nou, wat ik, wat ik uit het onderzoek naar voren vind komen, wat heel opvallend is, is dat met name, en dat, daar zijn we eigenlijk met z'n allen best wel. Ja, ...toch wel uh, enthousiast over is dat nadat die uh, vijf commissarissen het plan uh, zijn gaan uitvoeren... ...en dat de straatweg gerealiseerd is en het badhuis gerealiseerd wordt... ...dat de lokale inwoners van Zandvoort omstreeks 18, 28, 18, 30 ook al zien dat, dat kusttoerisme... Dat, dat, ...dat gaan naar het strand, dat dat toch wel wat geld kan opleveren. Dus je ziet dat de eerste kamerverhuurders gaan komen lokale inwoners die dan hun kamer gaan verhuren... of een huis gaan verhuren in de zomermaanden... zodat mensen kunnen overnachten. En als ik kijk naar Zandvoort zelf... als dorp, als gemeenschap nu, anno nu... vind ik het gewoon prachtig om te zien dat er zoveel mensen... Uh, ja, enthousiast zijn over hun eigen dorp... ...zo trots zijn over, over hun eigen dorp. En als je dan ja, als buitenstaander... ...want ik ben natuurlijk een Noordwijker... ...komt in zo'n hechte gemeenschap... ...dan word je aan het begin ja, toch een beetje zo gekeken... Hè, ...wat komt die Noordwijker hier doen om het zomaar te zeggen... ...maar dan merk je dat als je een gezamenlijke passie hebt... ...en dat is in dit geval de geschiedenis... ...de lokale geschiedenis van zo'n kustdorp... Ja, dan, kom je gewoon, uh, ...dan kom je gewoon samen tot een heel mooi product. Ja. En je zei het zelf al... ...jij komt uit die andere kustplaats Noordwijk... Ja, dus ja, jij hebt vergelijkingsmateriaal. Wat, wat zijn de grootste verschillen tussen Noordwijk en Zandvoort? Um, technisch gezien is uh, Zandvoort uh, eerder dan Noordwijk. Dus Zandvoort komt al in de periode 1825, uh, 1828 op als badplaats. Althans dan begint men echt met die straatweg in het badhuis. En Noordwijk is echt pas... Nou, laten we zeggen omstreeks 1860. Dus daar zit best wel wat tussen. Um, verschil is ook dat Noordwijk bijvoorbeeld een uh, achterland heeft met Leiden... En Leiden is wel een grote stad, maar is in die 19e eeuw ontzettend arm. Dus er is niet veel uh, interesse om vanuit uh, Leiden richting de kust te gaan. En uh, in Zandvoort is het wel het geval. Daar zijn het met name is het, uh, het achterland Haarlem en ook iets later Amsterdam. Waar er best wel wat interesse gaat komen om uh, ja, met, een, uh, met een koets en later natuurlijk aan het einde van de 19e eeuw met een trein om richting de kust uh, te gaan. Um, en dan tot slot, uh, ja, je kan hier altijd uren over praten... maar een, een ander groot verschil is dat Zandvoort heeft echt... Uh, ja, dat, dat kusttoerisme aan het begin ontarmd met uh, de eerste gasten die daar ook kwamen... en die ook echt een dagje naar Zandvoort gingen. En dat zien we ook terug uit het onderzoek, dat uh, sommige... Gasten uit Haarlem die pakten ochtends de koets, de postkoets. Die gingen over de straat weg. Die kwamen aan in het badhuis. Die namen daar dan een heerlijk binnenbad. Of ze namen buiten een buitenbad met een badkoets. En aan het eind van de dag na een heerlijke versnapering in het badhuis, gingen ze weer terug. En uh, dit, ja, je kan dan spreken van de eerste echte dagjes die dan naar de kust gaan komen in Zandvoort. En in Noordwijk vindt die ontwikkeling pas veel later plaats. Omdat Noordwijk heel lastig te bereiken is. Uh, Noordwijk heeft nooit een treinverbinding gehad. We hebben een tramverbinding, maar ja, dat was op een gegeven moment ook over. Dus je ziet daar wel, eens wel uh, verschillen in, in die ontwikkelingen van die badplaatsen. Ja. En als ik jou nou vraag uh, welke badplaats, hè, het is zondag namiddag prachtig mooi weer. Op, op welk strand drink jij het liefst dan je wijntje? Is dat Zandvoort of Noordwijk? Of mag je die... Uh uit veiligheidsoverwegingen ja, dat dat, niet antwoorden. Dat, dat, dat, dat mag zeker hoor. Ik denk dat ik dan morgenavond nog steeds van Zandvoort in mag komen. <laughs> uh, ja, dat is, uh, als je, uh, omdat je hem nu stelt, is dat, uh, uh, is dat uh, Noordwijk. En dat heeft er ook uh, ja, nu, uh, nu ook wel mee te maken dat ik sinds kort vader ben geworden van een, uh, van een prachtige dochter. Oh. En dat wij Noordwijk even uh, toch wat dichterbij vinden om uh, richting het strand te gaan dan, uh, dan richting Zandvoort. Maar dat is denk ik wel het mooie aan de Nederlandse kust. Uh, er is ontzettend veel... Uh, voor, voor verschillende mensen om naartoe te gaan. Wil je wat meer, wat meer luxe? Dan kan je richting Domburg. Wil je wat meer gewoon? Dan ga je richting Zandvoort of Scheveningen. Uh, voor ieder wat wil zou ik willen zeggen. Koen Marijten, heel veel plezier morgen tijdens de opening, waarbij dus ook jouw boek officieel uh, uh, ja, te, te koop is, zo gezegd. Dan komt hij uit. Uh, en dankjewel voor deze toelichting. Dankjewel. Regio Radio. Elke zondag te horen op Haarlem 105 en ZFM Zandvoort. Having my baby What a lovely way of saying How much you love me Having my baby What a lovely way of saying What you're thinking of me I can see Till the world We door met ons programma. Want uh, aangeschoven is de Sonja Koper. Uh... Ja, over de opening van het theater. Ja, welkom uh, Sonja. Nou dan. De... Ja, Jij bent eigenlijk uh, uh, zeg maar, de, gro de grote aanjager van het, het, het, het opening van, van de krocht. Heel op 14 februari. Ik mag me de aanjager noemen. Het zou Acord. eigenlijk uh, in ja. oktober al geopend worden. Ja. Oktober, november, ja. december, januari. Ja, nou, vier, even... vijf maanden tussen. Ja, daar zitten vijf maanden tussen. Ja.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 uh, ook een beetje, het is natuurlijk ook uh, uh, carnavalsweekend geweest. Ja, oh ja. Dus dat pikken we natuurlijk, weet je we niet, Ja, ja ik kan dat kunnen we allemaal gebruiken, we allemaal gebruiken. Het begint om twee uur, dat weet ik wel, dat heb ik gezien. Het begint om twee uur en ja. we zijn al, zeg maar, nou is de kick-off geweest van de repetitie van het gelegenheidskoor. En dat noemen we voor het gemak maar het Valentijnskoor. Oh, Oké. Okay.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 En um, dan Zandvoort, ik wil je wel bekennen. Ja. Dus het is app uh, tempo en het, is, uh, het hoort bij die opening, ja. het hoort bij de kroon. Ja, maar goed, uh, dat koor is dan een uh, uh, kwartier, zeg maar, ik noem maar wat. Ja. Maar dan heb je het programma nog niet voor, hè? Zeker niet, zeker nee. niet. Nou, uh, bij de inloop uh, is New Wave, want dat is een vaste speler van de kroon. Ja. Die uh, geeft acte bij dus die ja. zullen op uh, uh, verschillende uh, plekken...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 Door de zaal. Om te kijken hoe het dan valt. En er zijn ah. mensen die ook wel verstand van zaken hebben die in Zantwoord wonen, die al uh, hun oortje ja. Uh, ja. Uh, uh, Leuk. in geworpen hebben. Um, en wat mooie is, dat gebouw de krocht, ja. is van ons allemaal. Oh, absoluut. Hè? Dus we dragen het ook allemaal. Ah. We hebben ook allemaal die verantwoordelijkheid uh, daarvoor.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 Uh, we, er wordt ook getoond. En, en vooral... Uh, uh, ja, er wordt getoond een aantal bespelers. Kijk, Hildering zou op 4 oktober wat doen. Mm -hmm. Maar die heeft al prachtig drie, drie voorstellingen gedraaid. Nou, ja, dat hoef je niet meer ja. te laten zien. Dat is nee, het, nee, nee, nee. Of weten we wel. Dan gaan we die nuffig over doen. Maar die hebben hun momentum mm -hmm. ook gehad. Dus het is ja, bijna ja. Een, een backwards design daarin. Nou, dan uh, hebben we een feestje. Voetjes van de vloer met de kids. Dan gaan we disco... Uh,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 vertegenwoordiger, de fysieke vertegenwoordiger van de, ja, de gemeente. Ja, ja, ja, ja. Omdat, uh... Ben je officieel bij Stichting Stamford, zeg maar Stamvoort? De... Ik ben lid. Je, je bent lid? Ik ben lid. Oké, okay. we oh, zijn leden van de... Ik ben lid. Lid van de stichting. Ja, kan dat? Ja, ja nou goed. Ik voel nee. <laughs> me lid.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 Um, omdat we al draaien... want er is, het is natuurlijk al open. Ja. Niet officieel, maar het is, het is al draaiende. Uh -huh. uh, Hildering heeft al gespeeld. Nou, half zo'n is al geweest. Ja. Je en wat je daar wel. wil ik straks ook nog wel even vertellen. Dus mensen hebben het al gezien. Ja. Dus een beetje mosterd naar de maaltijd. Dus je hoeft hem niet meer zo... Nee, dat is waar. zit ik als... Dan moet je niet... als mosterd ja, aan de maaltijd. Dan moet je hem anders uh, aanvliegen. Ja. En dan uh, is er gekozen voor een, een een jeugd jongeren deel en dan avond is echt iets anders ja. is echt een andere ja, wordt het ook moment. nog een disco uh, gedoe met dansen en zo en, uh... maar zeker oh ja op. maar zeker want oh, okay. Kasting komt natuurlijk uh, optreden en de uh, brand new oldtimers uh, jullie wel oh zo, ja oh. leuk uh, en dan is ja, het goed ja, van, ja. nou, van de vloer leuk uh, ja, hartstikke ja, goed dus uh, nou ja iedereen mag komen je hoeft je niet aan te melden Nee, je hoeft je niet aan. Iedereen is van harte, van harte, meer dan van harte wel. Ja. Dat is onze kocht. Ja, is waar. Hey, en en kun... luister. Ja, sorry. sorry. Nee, ga je gang. Nee, ik begreep dat uh, bijvoorbeeld de bar is nog, nog niet uh, klaar. Maar ook 14 februari nog niet. Nee, maar dat gaat uh, nou ja, uh, Dennis heel goed oplossen. En dat, ja, dat heeft hij al heel goed. Nou, ja, het is jammer dat die bar gewoon niet maar uh, is, al... Maar hè? het is wat het is. Het is wat het, het is, ja. Het wordt ja. ja. En het gaat prachtig worden. Ja? Ja. Wanneer is het helemaal klaar, zeg maar? Heb jij een glazen bol voor mij? Uh, ja, ik weet niet. We zijn uh, ongelooflijk hard aan het werk. Ja. Om het. Te nee, dat kost uh, uh, dat da daarom steeds niet. Zijn jullie al geweest? Want, uh, ik ben al geweest. Ja, zeker. Ik ben al geweest. Ja, ja. Tuurlijk, heb ik ook. Ja. Ja. Hey, maar um, waar kunnen wij uh, zeg maar de, het openingsprogramma terugvinden? Sowieso uh, gaat dat uh, op de socials. Uh, Theater de Krocht heeft natuurlijk een eigen website. Uh, het komt in de krant. Uh, er wordt op allerlei manieren wordt er wel rugbaarheid aangegeven. Uh -huh. En het is te herkennen aan een roze achtergrond en een groot ro rood hart. Uh -huh. Hartvol cultuur. Hartvol cultuur, heel belangrijk. Kijk. Hey, en en nou ja, dan is 4 februari voorbij. En wat ga je dan daarna nog doen bij uh, St uh, Stichting Leefstandvuller? Want jij, we moeten je ook met de programmering begrijpen. Met jullie Janssen samen? Ja, ik, uh, ik scheur ik tegen de programmering aan. Dus we zijn bezig... Uh, ik heb maandag weer een gesprek. En dan gaat het over, voornamelijk ook over jeugdverscherming. Ik vind het heel belangrijk. Dat, mm -hmm. We vinden het heel belangrijk dat er jeugdtheater... Deze zeker, tijdens. zeker. Ja. Dus uh, de afgelopen, een paar weken geleden... Ja. 21 januari was er uh, tuinbazen. Dat is natuurlijk een professor Ja, dat dus heb geval. ik ook uh, gezien. Ja, voor het jeugdprogramma. Hè? Ja, uh, dat is een jeugdprogramma ja. waar opa's, oma's, vrijwilligers... Uh -huh. in de zaal zat voor. ja. Het is kennismaken ook met iets wat... Um, ook theater, wat natuurlijk de mm. lijm is van de, van de, van de samenleving. kan ja. het niet zijn, ik kan ja. cultuur. Ja, ja. Omdat het is nu hier, komt kom binnen en, en ontmoet het. Uh -huh. um, er zijn uh, twee voorstellingen van Stichting Hart. Dat is een organisatie in uh -huh. die uh, educatieve theatervoorstellingen... organiseert, programmeert. Uh -huh. Waar de gemeente natuurlijk ook... Uh, uh, uh, aan bijdraagt. Dat je jonge uh, kids... ook naar een theater laat uh, komen. En die hebben dan in de ochtend... twee voorstellingen gezien. Ja. Dat, is, dat is allemaal buiten beeld. Huh. Nou, de, de, de, de, de komt... Nou, Nielgun komt... Nou, eventjes serieus. Hoe geweldig is dat? Ja, geweldig. hoe geweldig is dat? Uitverkocht, dat zag ik al op de ja. website. Nou, uh, 7 februari uh, hebben we de Beatles. En dat is een testcase voor uh, de, het hoofd van de techniek. Want er uh. hangen fantastische lampen. Daar kun je ja. wel gewoon alles ja. mee doen. Ja. Maar dan moet je wel even de ruimte. Ja, dat moet wel. Ja, uh, ja, ja, ja, ja. Hans Dorrestein komt ook nog. Hans Dorrestein. Ja. Maar goed, jij, jij roept iedereen op om uh, sowieso te komen, natuurlijk, op die 14e. Sowieso te komen op de 14e. En we maken. Uh, en niet komen ze krijgen ze spijt denk ik als mensen niet komen dan denk het zeker dat heb ik niet ja. zeker een ja. liefdevolle dag daarom een ja. uh, liefdevolle dag kom vol met harten ja. vol met harten ja ja ja nee dat is hartstikke mooi natuurlijk ja, wat wordt het hoogtepunt op de veertiende voor jou dan uh, wat vind jij het hoogtepunt of kun je het nog niet zeggen de vijftiende <lacht> <lacht> ja, dat is wel een hele goede ja, ja. <lacht> nou nee, maar goed dan heb je ook wel je best gedaan natuurlijk ja, dus ik kan me voorstellen dat het toch een hoop geregeld is gedoe en gedoe. Uh... Ja, maar het, het, het is. Joh, je hebt, uh, men heeft geen idee wat er achter de schermen. En dan zijn de, uh, uh, mijn, mijn uh, dierbare collega's. Uh, Jan-Otto uh, Jan, Gilles uh, Kok en Heli Jansen. Oneven. Het ja. Ongeëvenaard wat die mensen. voor spirit hebben en. Uh, elkaar ja, ja, ja, ja, ja. krijgen. Maar dan merk ik ook wel.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 Dat gaan we met z'n allen wel doen, want we kunnen terugkijken. 200 jaar wat, is fantastisch. Ja. Maar wat Molenburg ook zei. Moet er naar de niet, met je naar toekomst kijken. terug naar de zee. Nee, he, dat, dat, is, dat is waar. Dat, is waar. Dat, dat mag ook van lef getuigen. Ja. Nou, Sonja, mag ik je hartelijk ja. danken voor je komst? Uh, we komen zeker de 14e lang. Ja. Hey, dankjewel. Goed weekend. We gaan afsluiten. Oh, we gaan afsluiten.